Lisa Thomas met het NOS journaal. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit is ernstig tekortgeschoten bij het keuren van een veiligheidssysteem van de Boeing 737 MAX. Dat blijkt uit een onderzoek van onafhankelijke luchtvaartinspecteurs. De autoriteit snapte de impact niet die het systeem op het vliegtuig had en was daardoor volgens de inspecteurs niet in staat om het te beoordelen. Door dat systeem stortten twee van de, deze vliegtuigen neer... waarbij 346 doden vielen. De Turkse president Erdogan is niet onder de indruk van kritiek... vanuit Europa en Amerika op de Turkse aanval in Noord-Syrië. In een toespraak zei hij geen stap terug te zetten in Syrië... en door te vechten tot de Koerdische milities... ver genoeg zijn verwijderd van de Turkse grens. Volgens de Verenigde Naties zijn door de militaire actie in Syrië... 100.000 mensen op de vlucht geslagen... De man die vanmiddag in Manchester vijf mensen neerstak... was niet bekend bij antiterreurdiensten... meldde bronnen aan de Britse krant The Guardian. De man van 51 wordt beschouwd als terrorismeverdachte... hoewel zijn motief nog onduidelijk is. Hij stak vanmiddag in op het winkelend publiek. Van de vijf gewonden liggen er drie in het ziekenhuis. Ze zijn niet in levensgevaar. Het regenboog-zebrapad in Woerden... dat begin deze week werd aangelegd, is vernield. Het is vannacht of vanmorgen besmeurd met een donkere substantie, meldt RTV Utrecht. Vanmiddag is geprobeerd het pad schoon te maken, maar daardoor zijn de kleuren vervaagd. Wie daar achter de vernieling zit is niet bekend. De timing is wel opvallend. Het is vandaag coming-out-dag, oftewel komen uit de kastdag. Memphis Depay speelt zondag niet mee in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. Hij heeft last van zijn bovenbeen. Tegen Noord-Ierland scoorde de Pai gisteren twee van de drie oranje goals. Het weer af en toe buien, de stevige wind neemt vannacht in kracht af. Morgen is het bewolkt en regenachtig, behalve in Limburg. En het wordt dan 11 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersabdienst. Verkeersabdienst. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.